Het weer. Vannacht trekken sneeuwbuien over het land. Die ook in de ochtend ochtendspits tot problemen kunnen leiden. Morgen ook af en toe zon. En dan wordt het 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. nu de nacht. Om organen te weerstaan en maken schepen om weer uit de storm te varen. Er wordt een aan een die nooit wat zal gaan. die het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh, 20 jaar. Live. Dit is twintig jaar GFM. One ticket please. Everybody's here. And hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.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 Così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 time they tried I said that's not it Ooh. but not this man he's got the right potion baby rub it down and make it smooth like lotion yeah the ritual highway to heaven from seven to seven he's got me open like 7 eleven and yes it's me that he's always choosing with him I'm never losing and he knows that my name is my season he always has heavy conversations over mind, which means a lot to me 'cause good yeah. men are hard to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 Mama taught him that. I got a good man. man, a man, what a man, what a man,